Katrien Straatman met het NOS Journaal. De coronacrisis heeft een slechte invloed op de leefstijl van de meeste Nederlanders, blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Ipsos in samenwerking met de Volkskrant. Ruim een derde geeft aan sinds de coronamaatregelen minder te bewegen en een even groot deel heeft meer last van stress. Vooral het laatste zorgt voor problemen. Het heeft een negatieve invloed op de gezondheid. En verkleint de kansen op het veranderen van slechte gewoontes. Zo zegt de meerderheid niet echt gezonder te zijn gaan eten in de afgelopen weken. Het vertrouwen dat producenten in de economie hebben is door de coronacrisis gedaald tot het laagste niveau dat ooit is gemeten. Belangrijkste oorzaak is dat producenten verwachten dat de industriële bedrijvigheid de komende drie maanden nog verder zal dalen. Vorige week meldde het CBS ook al dat het consumentenvertrouwen de grootste val ooit heeft doorgemaakt. De regeling rond het ouderschapsverlof wordt uitgebreid met 9 weken en ze worden deels doorbetaald. De extra verlof moet wel in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Nu kunnen ouders 26 weken verlof opnemen in de eerste 8 levensjaren en dat is in principe onbetaald. In Duitsland zijn iets meer sterfgevallen door het coronavirus dan de dag ervoor. Er werden 202 doden gemeld, 39 meer dan een dag eerder. Het aantal besmettingen is met ruim 1300 toegenomen. Sinds vorige week zijn de maatregelen in Duitsland iets versoepeld. Sommige winkels en scholen zijn weer open. Studenten komen door het wegvallen van hun inkomsten financieel in de problemen, zeggen de Landelijke Studentenvakbond en FNV Young United. De meeste studenten hebben een nulurencontract. Al 1600 studenten zeggen tegen de bonden dat ze hun boodschappen of de huur niet meer kunnen betalen. Het weer: het is bewolkt en de regen trekt langzaam weg naar het noordoosten. Vanmiddag is het op een enkele bui na droog en schijnt de zon ook af en toe door 13 tot 17 graden. Vanavond weer kans op regen. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig bij een graad of 14. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeers dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Invite to begin the day Yeah, I've been a long way. We used to be happy with sand. knew that what was wrong Oh baby, wasn't right We tried to find what we had Till said sadness was all we shared We were scared This affair would lead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 I got it there's not much time left today.